5 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Door de tientallen coronabesmettingen in Hillegom is het mogelijk dat er regionaal extra coronamaatregelen worden genomen. Volgens voorzitter Lenverink van de veiligheidsregio Hollands Midden is dat nog niet nodig. Maar zitten we er dicht tegenaan, zegt hij. Het kan vooral nodig zijn als nieuwe besmettingen niet meer aan bekende coronapatiënten kunnen worden gelinkt. Als mogelijke maatregelen noemt Lenverink onder meer het sluiten van scholen of horeca. De besmettingen in Hillegom ontstonden in een café. Farmers Defence Force roept zijn achterban op... om morgen met de auto naar het boerenprotest bij het RIVM te komen. De veiligheidsregio heeft verboden om met trekkers te komen... omdat dat tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. FDF is boos over dat verbod, maar roept boeren wel op zich eraan te houden. De lichamen van de twee militairen die zondag omkwamen... bij een helikoptercrash bij Aruba zijn overgebracht naar Curaçao... Vanwege het onderzoek is het nog niet bekend wanneer de lichamen naar Nederland komen. De NH90-helikopter lag na het ongeluk op de Kop in zee en zonk afgelopen nacht. Volgens Defensie is geprobeerd om het toestel drijvende te houden... zodat meer onderzoek kon worden gedaan, maar dat is niet gelukt. Het toestel ligt nu op ruim 100 kilometer ten westen van Aruba... op meer dan een kilometer diepte. Het inspuiten van fillers kan leiden tot het afsterven van weefsel en zelfs blindheid. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC. Fillers worden gebruikt om rimpels op te vullen. Maar wanneer de vloeistof tijdens het inspuiten per ongeluk in een bloedvat terechtkomt... kan dat bloedvat verstopt raken en sterft het huidweefsel of de oogzenuw af. Er bestaan wel medische behandelingen die dit soort complicaties kunnen voorkomen. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon en stapelwolken. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Donderdag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dus pak je radio. Wen naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Wat is dat?